Intratuin. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Met geld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, but. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro starttegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.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 Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Als het goed is, kunnen er nu bijna overal weer treinen rijden. Die T-storing bij NS is voorbij, dus wordt het treinverkeer weer opgestart. Vegen het winterweer rijden er wel minder treinen, dus reizigers moeten misschien vaker overstappen. Bij Amsterdam blijft het treinverkeer nog ontregeld door kapotte wissels. Schiphol moet ook vandaag weer veel vluchten annuleren door de sneeuw. Gisteravond werd gegokt op 300, maar het zijn er nu al meer dan 400, zegt de luchthaven. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Het is volgens Schiphol een hele de tour ...om de start- en landingsbanen schoon te houden... ...en vliegtuigen ijsvrij te maken. Het winterse weer heeft ook vandaag weer veel invloed op het openbare leven. Zo blijft de Universiteit Utrecht dicht. Doordat het OV niet rijdt, kunnen er geen colleges worden gegeven... ...of tentamens afgenomen. CBR heeft voor Noord- en Zuid-Holland, Limburg en Friesland... ...praktijkexamens voor auto's geschrapt. En in Caracas, de hoofdstad van Venezuela, zijn 14 journalisten opgepakt. Volgens de Venezolaanse Journalistenbond deden ze verslag van een pro-Maduro-demonstratie. Ze zijn intussen allemaal vrij. Een buitenlandse journalist is het land uitgezet. De anderen werken op ENA voor internationale media. Het weer van weer online. Vooral in het westen en noorden een paar winterse buien. En het kan overal glad zijn door sneeuw en bevriezing. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt zo'n 2 graden. En dit was het nieuws op Slep. Ja, en over dat ongeregelde dagelijkse leven gesproken. Die IKEA in Utrecht schijnt ook nog dicht te zijn vanwege de sneeuw. No, ja. God! Ja, echt zo. No, God, please, no! Dat dak, no! Dat dak ligt vol met, no! met sneeuw. No! Ja, toch echt waar. We gaan naar de weg toe. A4, Nederlandse grens. Zoomland, 33 minuten, 14 kilometer. En op de A4 een uur bij Tholen en Markizaat, 12 kilometer... Dan de A12, Woerden en de Meeren, 48 minuten door een auto met pech. En op de A58 rekening houden met 10 minuutjes bij zaat en Rilland. A58, Bergen-op-Zoom, zaat 40 minuten. En op de A58, Arne Muiden en Schravenpolder, een kwartier. A58 dan Heerle, Bergen-op-Zoom, een kwartiertje. En de laatste duurt een half uur. Op de A58, Kreekrakbrug en Bergen-op-Zoom-Zuid, 10 kilometer. Eén flitser dan, nou ja, haal het in je hoofd om te hard te rijden vandaag. Ik denk dat je dan iedereen tegen je hebt. Op de A2, Oudekerk en Amstel, richting Amsterdam.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 Bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag, de gok van je leven, Slam. Slam. Anou en Marij. Wat is het salaris van een zoutstrooier? Niet de verwarmende zoutzak, zo noemt Melisma iedere middag een zoutstrooier. Wat verdienen die? Misschien maak je vandaag nog wel een carrière switch. Blijf luisteren naar ons. Eerst head away. Don't hurt me no more Nou, ik zou het niet proberen vandaag. Glimmerig en glad. Jorde Heven hier in de verlengde Slim Ochtendshow. Het is tien over tien. Marijn en Anul je. we gaan nog iets langer door... omdat er collega's onderweg zijn. Maar dat mag allemaal wat langer duren. Misschien als ze dit horen, overwegen ze een carrière-switch... en gaan ze van DJ naar... Zoutstrooier. Ja. Dit kan ook jou gebeuren, Slem. Dat je vandaag zegt: Ik switch van baan. Wat verdient een zoutstrooier in Nederland nou? Die zijn hard nodig. En gisteren is er over 6,5 miljoen kilo aan zout gestrooid. En wat betaalt dat nou? Jij weet het, Marijn. Nou, het zijn, um, ja klopt, um, maar uh, daar moet ik gelijk bij zeggen, dat, wat, anders heb je natuurlijk een hele jaar niks te doen, dus je kan niet alleen de functie zoutstrooier hebben. Dat is waar, dan ben je een zoutzak. Ja, het zijn um, <laughs> uh, mensen, een soort chauffeurs, of mensen met, die ervaren, ervaring hebben met grote voertuigen, die dus al bij de gemeente Damm Rijkswaterstaat werken, die verdienen dus al zo'n 22.000 euro per jaar. Oké, okay, ja. Er zit een seizoensgebonden vergoeding... voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten in. Um, dus zoutstrooien is een extra inkomsten. 120 euro per week bruto extra. Hoppa! Ja. Dat is goed zitten op de wagen deze dagen. En ja, iedereen is blij met je. Dat is ook wel fijn, toch? Ja, zeker. Dat, dat iedereen eventjes naar je toetert en dat het gezellig is. Het ja, is het helemaal niet. Maar je kan dus naar rijkswaterstaatstrooit.nl gaan. En dan kun je dus zien waar ze gestrooid hebben. En je kan ook zien dat ze vandaag al meer dan 5,5 miljoen, 5 ,5 miljoen kilo zout hebben neergeflikt. Vandaag alweer. Vandaag. Dus je hebt buienradar en je hebt ook een soort zoutradar. Ja. Waar je kan zien waar ze al geweest zijn. Exact. Oh, nou, joh, wat leuk. Green. You just Ook Slam is lekker bezig. Zelfs met de gladheid. Oh, nou de dus swim hebben. Ja. ja, dat is onze verlosser. Dag, goedemorgen, jongens. Hé, hey, daar is Hielke Boers. Maar en... binnen. Oh, wat leuk, echt hey, Gerrit. Ik doe Wij willen jou uh, oh. een ongelofelijk applaus geven. Waarom dan? Jij hebt bijna ja? 198 uur achter elkaar op de zender gezeten. Nee, dat klopt niet. Helemaal. Elk programma gedaan. Nou, valt wel mee. Als er iemand op deze aardkloot passie voor het vak heeft. Liefde voor het medium radio en voor muziek, dan ben jij dat. Dankjewel Gerard. Ja. Het waren 17 minuten, uh, moet ik hem even ja. corrigeren. Fijn dat jij er bent, Hielke. Ja, en hij heeft al die uren geluisterd, hè? Dat is toch aardig van hem. Ja, dat is... Ja. Daar zou hij betaald voor moeten krijgen. Ja, precies, ja. ja. Hebben jij ook weer kansen op die reis naar Vegas? Jazeker, de gok van je leven Wees straks uh, weer. Dus ja. je kan er nu alvast appen. Vegas plus je leeftijd. En dan gaat Hielke aan dat wiel draaien. I don't need a man, maar ik ben blij dat Hielke Boersma binnen is. Zometeen hier met al die slim hits. Ook Kiki na de Pussycattles. Goedemorgen. looking at me like I got Cause I'm not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 Of niets. De grok van je leven. Deze maand. Slam! Check slam.nl voor alle info. Hey, Elisabeth, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij prijsvrijvakanties vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboekseel. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè? <lacht>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 Nieuw, Optima Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Goedemorgen, het is half elf. Het slam weerbericht van Weer online. Ja, Kijk naar buiten, je weet genoeg. Sneeuw vandaag. En later vanmiddag meer kans op sneeuw. Voornamelijk rond de kustprovincies. Hier en daar ook gewoon lekker wat zon vandaag. Temperatuur tussen de 0 en 4 graden. En dan de wegen af met Vlismeister. Op dit moment 12 vertragingen. totale lengte 101 kilometer. En dit zijn die vanaf 21 minuten en langer. De A4 richting Dintelhoort. Tussen de Nederlandse grens en Zuomland. Daar 51 minuten. De langste... De vertraging vind je op de A4 richting Antwerpen tussen Tolen en Markizaat. Daar 1 uur en 2 minuten. A12 richting Lunette tussen Woerden en oud -Rijn, 21 minuten daar. A58 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Krekerakbrug en Bergen-op-Zoom-Zuid. 39 minuten en de A58 richting Vlissingen. Tussen Zoomland en Markizaat. 40 minuten daar en uh, rij voorzichtig een gladde weg daar. En wij glijden door de Slam hits. Goedemorgen, ATB, zometeen Summer and Undressed. En nu David Guetta en Teddy Swims. Gun, gun, gun. wat extra's aan kan trekken. Extra dikke handschoenen. Al nou is het maar voor die sneeuwpop... die je dan kan bouwen in de bazentijd. Uh, half Nederland, werkt thuis. Mocht je nog wel op de weg opgaan. Rij voorzichtig. Het is een stuk minder glad in vergelijking met gisteren. Dat is dan wel weer lekker. En wat ik wel zie is een hoop auto's op de weg. Waar nog... Een grote laag sneeuw op licht. Dus een grote laag sneeuw op het dak. Is natuurlijk ook een hoop werk om dat sneeuw weg, weg te werken van je auto. Maar mag dit eigenlijk wel? Of kun je toch nog problemen krijgen met oma Gent? Ik heb het even voor je uitgezocht. Je hoort het zo meteen hier op Slam. Ook Britney Spears komt eraan met Taxic, Mr. Belt en Weasel. En nu Lucas en Steve en Up Till Dawn. bij zijn gelijk. Sometimes we love is calling, oh. It's gone the other morning, like those angels in the snow. Oh, oh, oh, oh. On our way to the bay, does it by the way the sun shines on your face? takes for love is just your heartbeat and we can turn this thing to something great Cause... We zijn taxi hier op een besneeuwde dinsdag. Welkom bij Slam. Ik zat net een beetje om me heen te kijken op de snelweg. Ik dacht dan, hé wat gek. Hebben heel veel mensen tegenwoordig een dakkoffer. Maar dat is toch echt sneeuw. Een hoop mensen laten de sneeuw op hun auto liggen als ze gaan rijden. Het is ook wel een hoop werk natuurlijk om je volledige auto sneeuw en ijsvrij te maken in de ochtend. Maar mag dit eigenlijk? Ik heb het even voor je uitgezocht. En dit mag dus niet. Nee, Omagent kan een flinke boete uitschrijven als uh, je auto niet volledig uh, sneeuw- en ijsvrij is gemaakt. Ligt er sneeuw op je dak, dan kan het een boete uh, opleveren van 490 euro. Dat is een flinke boete. Daar houdt Oma Gent uh, niet bij. Uh, als je kenteken niet goed leesbaar is, dan kost je dit 180 euro. Als je lichten voor meer dan 25% zijn afgeschermd, kost je dit 120 euro. Uh, zijn je spiegels niet goed zichtbaar... dan kost je dit 180 euro. En dan zijn we er nog niet. Nee, een boete bij onvoldoende zicht bij je voorruit... en je, je voorste zijruiten uh, kost je ook nog eens 300 euro. Dat is toch geld wat je allemaal liever besteedt... aan een nieuwe slijt natuurlijk. En we trillen en we blazen de sneeuw voor je dak af... met de nieuwe Alesso, heb je deze al gehoord? Nieuwe muziek samen met Sasha. Dit is Alesso en Destiny bij Slam. Every time it's all. En nog drie vrienden naar Las Vegas. Met ook nog eens 2026 euro aan geld wat je op rood of op zwart gaat zetten. Het wordt de gok van je leven en je maakt er zometeen weer kans op. Hou je radio op Slam, ook voor deze Slam track. Slam, coming up.